Jelle met het NOS Journaal. Oekraïne beschuldigt Rusland ervan geschoten te hebben... op zijn schepen in de Zwarte Zee. Een schip zou geraakt zijn. Eén bemanningslid raakte daarbij gewond. Eerder vandaag blokkeerde Rusland met een cargo-schip... de toegang tot de zee van Azov. Ook was er een incident waarbij een schip van de Russische kustwacht... botste met een Oekraïense sleepboot. Rusland spreekt over een gevaarlijke manoeuvre en provocatie... maar volgens Oekraïne gaat het om Russische agressie. Volgens tv-programma Radar en Dagblad Trouw... brengt gebrekkig toezicht op medische implantaten mensenlevens in gevaar. In de afgelopen tien jaar zouden 1,7 miljoen letselgevallen... en 83.000 doden kunnen worden gekoppeld aan medische hulpmiddelen... die als veilig op de markt zijn gebracht. Meer dan 250 onderzoeksjournalisten uit 36 landen... deden onderzoek naar implantaten. Zoals pacemakers, protheses en borstimplantaten. Het westen van Iran is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6,3. Volgens Iraanse autoriteiten raakten 200 mensen gewond. Doden zijn voor zover bekend niet gevallen. Het epicentrum lag vlak bij de grens met Irak. Een half uur na de beving was er een naschok. De meeste gewonden vielen toen ze in paniek hun huis uit vluchten. Vorig jaar kwamen meer dan 600 Iraniërs om het leven... bij een beving in dezelfde provincie. Die had een kracht van 7,3. En twee Russische vliegtuigen zijn laag over een Belgisch marineschip gevlogen in de Baltische Zee. Eerder dobbelde er plots ook al een Russische onderzeeër bij het Belgische commandoschip. Volgens de kapitein waren de gevechtsvliegtuigen bewapend met raketten. En gaven de Russen daarmee een duidelijk signaal. En dan het weer. Motregen. Het koelt af naar 2, 3 graden. Morgen wordt het een grijze dag met kans op wat motregen in het zuiden. De middagtemperatuur ligt opnieuw rond de 5 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Bij Peaceful Radio Show 1308. En we gaan verder met nieuwe muziek. Twee nieuwe albums. Ja, ze kwamen de laatste weken echt weer met velen tegelijk binnen. En die gaan we allemaal leuk natuurlijk wegwerken. Om het maar oneerbiedig te zeggen. Ook al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 You. Mm -hmm. to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 This is Gary Schmidt from Hard Dance Records. You're listening to the soothing sounds of Peaceful Radio. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.